Maar niet op de grond slaan. Ik zal ze zelf roepen. Roderick, moeder bij jou. Alles is klaar. Komen jullie eten? En zelfs een nieuw paard, Roderick. Ik dacht vroeger altijd dat alleen slechte mensen er twee paarden ook na hielden, Een paard erbij en een nieuw huis. En een jonge vrouw. Ja, moeder, wat zegt u ervan? Ons eerste kerstdiner in het nieuwe huis. <laughs> Wat zou je, lieve vader, hier nou wel van zeggen? Hier, moeder bij jaren, gaat u tussen ons inzitten. Lieve <laughs> Lucia, ik kan me herinneren dat er hier op deze plek nog indianen woonden. En toen was ik toch al volwassen. Ik weet nog dat we de Mississippi over moesten steken op een vlot dat we zelf gemaakt hadden. En in St. Louis en Kansas City kreeuweerden het van de indianen Stel je voor, zo, wat een schitterende dag voor ons eerste kerstdiner, een heerlijke zonnige morgen, sneeuw en een prachtige preek. Dokter McCarthy preekt altijd buitengewoon mooi. Ik moest gewoon huilen. Zeg het dus, moeder. Wat zal het zijn? Een dun stukje wit vlees? Alles is wit bereikt, tot het kleinste takje toe. Dat zie je haast nooit. Zal ik het voor u klein snijden? Gertrude, ik heb de gelijn al vergeten. Je weet wel op de bovenste plank. Moeder, met de verhuizing heb ik de juwelen van grootmoeder gevonden. Hoe heette ze? Trouwens, uw hele familie. U heette Genevieve Wainwright. En uw moeder? Ja, je moet het ergens opschrijven. Ik heette Genevieve Wainwright. En mijn moeder heette heet Faith Morrison. Ze was de dochter van een boer in New Hampshire... die tegelijk een soort smid was. En zij trouwde met de jonge John Wainwright. Genevieve Wainwright? Faith Morrison? Het staat allemaal in een boek ergens boven. We hebben het wel. Heel interessant. Kom, Lucia... Een slokje wijn. Moeder, wat rode wijn voor kerstmis? Daar zit staal in. En het is goed voor de maag. Ik kan niet tegen wijn. Wat zou mijn vader zeggen? Nou ja, het zal wel geen kwaad kunnen. Maar ik ruik kalkoen. Hmm. Lieve neem en nicht, ik kan jullie niet zeggen hoe prettig ik het vind om hier mijn kerstmis bij jullie te komen dineren. Ik heb zo lang zonder familie gezeten daar in Alaska. Dus kijk, hoe lang wonen jullie nou hier, Roderick? Nou ja, dat zal ongeveer zijn. Vijf jaar. <laughs> het is vijf jaar, kinderen. Jullie moesten eigenlijk een dagboek bijhouden. Dit is jullie zesde kerstdiner hier. Hoor je dat, Roderick? Het is soms net alsof als we hier al twintig jaar wonen. Het huis ziet er nog zo goed als nieuw uit. Wat zal het zijn, Brandon? Licht of donker? Frida, vul jij neef Brandons glasses? <laughs> oh nee, ik kan niet zo goed tegen wijn. Wat zou mijn vader ervan zeggen? Wat zal het zijn, moeder, bij jou? Ja, ja. Ik kan me nog heel oh, goed herinneren dat er hier indianen woonden. Moeder bij jou is de laatste tijd helemaal niet zo best, Rick. De meisjesnaam van mijn moeder was Fate Morrison. En in New Hampshire trouwde zij met John Wainwright. Een dominee. Zou u niet liever wat gaan liggen? En op een dag, midden onder zijn preek, zei hij tegen zichzelf: Met dat meisje wil ik trouwen. Dat deed hij. En ik ben hun dochter. Even een dutje doen? Ja. Gaat best. Ik maar rustig door. Ik was tien jaar. En toen zei ik tegen. Erg jammer dat het vandaag zo'n somber koud weer is. Hm? We moeten het licht daar staan Ik heb nog even met Major Louis staan praten na de kerk. Hij heeft plast van Ischias, maar verder maakt hij het best. Ik, ik weet dat moeder bij jou niet zou willen dat we met kerstmis over haar treuren, maar ik moet altijd aan haar denken. Zoals ze hier in haar rolstoel naast ons zat, nog maar een jaar geleden. En het zou haar zo'n plezier gedaan hebben om, om ons nieuws te horen. Stil nog maar, het is kerstmis. Neef Brandon, mogen wij het glas eens heffen? Heel graag, Roddick. God zegen jullie. Heeft Major Lewis eigen last van zijn isgejas? Nogal, geloof ik. Maar ah, ja, je weet hoe hij is. Hij zegt: over honderd jaar maakt het allemaal toch niks meer uit. <laughs> ja, hij is een echte ja. wijsgeer. Zijn vrouw laat je hartelijk danken voor je kerstcadeau. Wat heb ik er ook weer gegeven? Oh ja. Het Nijmantje. Mijn lieve schat. Mijn engelachtige baby. Heb je ooit zo'n kind gezien? Zeg het vloog, zuster. Een jongen of een meisje? Een jongen? Roderick, hoe zullen we hem noemen? Nee, zuster. Zo'n mooi kind heb ik nog nooit gezien. We zullen hem Charles noemen naar je vader en je grootvader. Maar in de Bijbel komt geen Charles voor, Roderick. Natuurlijk, vast wel. Roderick. Nou, goed dan. Voor mij zal hij altijd zijn wel zijn. Die handjes, is het geen wonder. Vind je ze niet de mooiste handjes van de hele wereld? Goed, zuster. Slaap lekker, mijn lieveling. Laat hem niet vallen, zuster. Brandon en ik hebben hem nodig in de zaak. <laughs> Lucia? Wat wit vlees? Wat vulsel? Wil iemand nog wat cranberries? Margaret? Het vulsel is uitstekend vandaag. Een klein beetje maar, dank je. Kom, we schenken nog eens in. Nee, Brandon? Zullen we het glas maar eens heffen? <laughs> Heel graag, Roderick. Op de dames... God zegenen ze. Dank u, mijn heren. Jammer dat het vandaag zo bewolkt is, hè? En geen sneeuw. Maar de preek was prachtig. Ik kan er niets aan doen. Ik moest huilen. Dominee Spalding preekt werkelijk uitstekend. Ik sprak majoor Lewis even na de kerk. Hij zei dat hij bij het lage last heeft van zijn rheumatiek. Hoe zijn vrouw zegt dat ze vanmiddag iets voor Charles kon brengen. Oh mijn lieve kleine schat. Het was niet eens bij me opgekomen dat het een meisje zou kunnen zijn. Oh zuster. Ze is volmaakt. Nu mag jij haar een naam geven. Het is jouw beurt. Ja. Dit keer krijg ik mijn zin. We noemen haar Genevieve, naar jouw moeder. Slaap lekker, mijn bloemetje. Denk je eens even in. Eens op een dag zal ze volwassen zijn. Dan zal ze binnenkomen en zeggen: Goedemorgen moeder, goedemorgen vader. Heus nee, zo'n beeldige baby zie je niet iedere dag. Onze nieuwe fabriek mag er ook zijn. Een nieuwe fabriek? neemt u dat? Mm. Roderick, ik zal me niets op mijn gemak voelen als we nog eens rijk worden. Daar ben ik al jarenlang bang voor. Maar over zulke dingen moeten we op kerstmis niet praten. Alleen nog een stukje dit vlees, Roderick. Charles moet maar dominee worden. Ik zie het voor me. Maar mijn lieve vrouw, hij is pas twaalf. Laat hem toch zelf zijn keus doen. Nou, wij willen hem graag in de zaak, daar kom ik rond voor uit. Het is nou eenmaal zo, de tijd gaat nooit zo langzaam als wanneer je wacht tot je kroost oud genoeg is om in de zaak te komen werken. Oh, ik wil helemaal niet dat de tijd sneller gaat. Nee hoor, ik vind de kinderen verrukkelijk zoals ze nu zijn. Toe, Roderick, je weet wat de dokter gezegd heeft. Eén glas wijn per maaltijd. Nee, Margaret, niet meer, dank je wel. Ik begrijp echt niet wat er met me is. Roderick is verstandig. Maar, maar kunt je. De statistieken wijzen immers uit dat, dat wij vaste, matige drinkers. Roderick, liefste, wat is er? ...is heerlijk weer met jullie aan tafel te zitten. Hoeveel verrukkelijke kerstdinees heb ik boven niet moeten missen. En dan nu aan te zitten bij zo'n vrolijk diner op zo'n stralende dag. O, oh, lieveling, wat een angstige tijd is dat geweest. Hier is je glas melk. Josephine, breng meneer Baya's zijn pillen. Uit de kast in de bibliotheek. In ieder geval zal ik, nu ik beter ben, beginnen met het huis eens onder handen te nemen. Roderick, je gaat er toch niets aan veranderen? Oh nee, alleen hier en daar wat opknappen. Het ziet eruit of het honderd jaar oud is. Kakoen is voor, jongen, je vader voelt zich niet zo goed. Jij hebt altijd gezegd dat je het land had aan snijden, Roderick, terwijl je het toch zo goed kunt. Het waait geweldig hard vanmorgen, moeder. Het lijken wel kanonnen, zoals de wind over de heuvel komt aanbulderen. <laughs> en dan die prachtige preek. Ik moest huilen, ik kon er niets aan doen. Moeder bij jaar hield ook zo van een mooie preek. En ze zong de kerstliederen het hele jaar door. Ach, Roderick, ik heb de hele morgen aan moeten denken. Stil, Lucia, het is kerstmis vandaag. Niet aan zulke dingen denken, niet zo somber, hoor. Maar iets treurigs hoeft toch niet somber te zijn? Ik word oud, denk ik. Ik denk graag aan treurige dingen. Maar, oom Brandon, u hebt helemaal niks te eten. Geef mij zijn bordjes aan, Hilda. En de cranberries. Wat is het schitterend buiten... Alles is bereikt, tot het kleinste takje toe. Maar dat zie je haast nooit. <laughs> Heb je nog tijd gehad om de pakjes af te geven na de kerk, Genevieve? Ja, mama. De arme vrouw Louis laat u er duizendmaal voor bedanken. Het was net wat ze nodig had, zei ze. Oh, geef me daar veel van, Charles. Een hele massa. De statistieken, dames en heren, wijzen uit dat wij... Vaste, matige drinkers. Gaat u vanmiddag mee schaatsen rijden, vader? <laughs> Ik word vast negentig. Ik geloof dat het beter is dat hij niet gaat schaatsen rijden. Natuurlijk. Maar, maar nu nog niet. Hij was nog zo jong. En hij was zo knap. Meneer Brandon. Mm -hmm. Ik zei, hij was nog zo jong en hij was zo knap. Ja. Jullie zullen je vader nooit vergeten, kinderen. Hij was een beste man. Hij zou niet willen dat we vandaag om hem treuren. Licht of donker. Genevieve, nog een heel dun stukje moeder. Ik herinner me nog. Ons eerste kerstdiner in dit huis, Genevieve, vandaag, 25 jaar geleden. Moeder Bejaar zat hier, in haar rolstoel. Zij had nog meegemaakt dat er hier indianen woonden en dat ze de rivier moesten oversteken op een vlot. Dat, dat ze zelf gemaakt hadden. Dat is toch onmogelijk, moeder? Dat kan toch niet? Het is heus waar. Ik kan mezelf herinneren... dat er nog maar één geplaveide straat was. We waren al blij als we op planken konden lopen. Niet waar, neef Brandon? Hmm? Wij herinneren ons de tijd nog... ...dat er geen trottoirs waren. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat was me nog eens een tijd. Die oude ja, tijd. tijd. En het bal gisteravond, Genevieve? Heb je je geamuseerd? Ik hoop dat je niet gewalst hebt. Ik vind dat meisjes van onze stand... ...het goede voorbeeld moeten geven. Heeft Charles een oogje op je gehouden? Hij had er geen meer over. Hij had alleen oog voor Leonora Benning... Hij kan het niet langer verbergen, moeder. Ik weet dat hij met haar verloofd is. Ik ben helemaal niet verloofd. <laughs> nou, ze ziet er heel lief uit. Ik trouw niet, moeder. Ik blijf bij jou in dit huis. Alsof het leven één lang gelukkig kerstdiner was. Ach, kindje. Zeg toch niet zulke rare dingen. Wilt u me niet? Wilt u me niet? Maar moeder. Moet ik daar nou om huilen? Er is toch niets treurigs aan? Dat is toch niet om te huilen. Neem me niet kwalijk. Ik ben in zo'n vreemde stemming. Goedemorgen, moeder bij haar. Goedemorgen allemaal. Wat een stralende kerstdag. Een klein stukje wit vlees, Genevieve. Moeder, Leonore... Alles is wit bereid tot het kleinste takje toe. Dat zie je haast nooit. Oom Brandon, nog een glas wijn? Rogers, vul het glas van mijn oom nog eens. Doe net als je vader altijd deed. Het zou neef Brandon zo'n genoegen doen. Je weet wel. Oom Brandon, zullen we samen het glas heffen? Ja, ja. Oom Brandon, zullen wij het glas maar eens heffen? Ja, ja. heel graag Charles. Op de dames zegen is allemaal. Dan, dank u, dank u. Als ik naar wenen ga voor mijn muziek, dan ben ik beslist terug met kerstmis. Dat zou ik niet willen missen. Ik moet er niet aan denken. Jij helemaal alleen in al die vreemde pensions. Mijn lieve moeder. De tijd zal zo snel gaan dat je nauwelijks merkt dat ik weg ben. Voor je het weet, ben ik weer terug. Engeltje, het liefste kind op de hele wereld. Help mij er even vasthouden, zuster. En ik was er zo blij mee. Kan ik iets voor haar doen? Nee, kind. Alleen de tijd kan deze wonden helen. Vinden jullie ook niet dat we nicht Armengaard moesten vragen bij ons te komen wonen? Er is genoeg voor iedereen. En er is geen enkele reden waarom ze steeds maar die eerste klas blijft lesgeven. Ze zou hier toch niet in de weg lopen, Charles? Nee, dat kan wat mij betreft best. Iemand nog aardappelen of jus? Mooie tijden waren dat in Alaska. Moeder. Wat is er? Pst, kindje. Het gaat wel weer voorbij. Houd je maar aan je muziek. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ik, ik wil een ogenblikje alleen zijn. Als de Republikeinen zich nou eens vermanden... zouden ze zijn herkiezing kunnen voorkomen. Charles, moeder zegt wel niets. Maar ze is de laatste dagen helemaal niet zo goed. Zeg, moeder... Wij gaan er eens een paar weken uit, hè? naar Florida. Niet dom zijn hoor, niet om het treuren. Geweldig. Kijk toch eens naar ze. Kijk dan. En ik dan? Wat moet ik nu doen? Hoe hou ik ze ooit uit elkaar? Ik heb het gevoel alsof ik de eerste moeder ben die ooit een tweeling heeft gekregen. Kijk toch eens. Ach, maar waarom heeft moeder bij haar dit niet mogen beleven? Ik wil niet met haar beleven. Ik kan er niet meer tegen. Maar Genevieve, Genevieve, wat zou moeder het verschrikkelijk vinden als ze wist Genevieve. Ik heb haar nooit verteld hoe geweldig ze was. We deden allemaal alsof ze zomaar een vriendin was. Ik dacht dat ze altijd hier zou zijn. Genevieve, lieveling, kom eens hier. En hou even hun handjes vast. We zullen het meisje Lucie noemen naar haar grootmoeder. Hoe vind je dat? Ach, en kijk toch eens wat een schattige kleine handjes hebben. Ja, ze zijn allerliefst, Leonore. Steek hem je vingers toe. Laat hem die eens pakken. En de jongen zullen we Samuel noemen. O, kom. Laten we nou eerst allemaal afweten, hè? Laat ze niet vallen, zuster. In ieder geval de jongen niet. Die hebben we in de zaak nodig. Eens zullen ze volwassen zijn. Stel je voor. Dan zullen ze binnenkomen en zeggen... Dag, moeder. Kom. Jullie nog wat wijn? Leonora, Genevieve? Dat is gezond, hoor. Eén en al staal. Edward, hoe jij de glazen is. En een prachtig vriesweer vanochtend. Vroeger ging ik altijd schaatsen rijden met vader op zo'n ochtend. En dan kwam moeder uit de kerk en die zei altijd... Ja, ik weet het. Dan zei ze, het was een prachtige preek. Ik kon er niets aan doen. Ik moest huilen. Waarom huilde ze? In die generatie huilde iedereen om de preek. Dat was zo de gewoonte. Ja, echt, Genevieve? Als kleine kinderen moesten ze al naar de kerk. En misschien deden die preken hen aan hun vader en moeder denken. Zoals wij dat hebben met het kerstdiner. Vooral in zo'n oud huis als dit. Ja, het is heus vrij oud, Charles. En lelijk ook met al dat ijzersmeetwerk en die afschuwelijke koepel. Charles, je gaat toch niets veranderen aan het huis? Nee, nee, nee, nee. Ik ben erg aan het huis gehecht. Maar ja, mijn hemel, het is al vijftig jaar oud. Van het voorjaar zullen we de koepel slopen. Hm? Met een nieuwe vleugelbouw aan de kant van de tennisbaan. zouden we niet je lieve oude nicht Ermengard vragen om bij ons te komen wonen? Ze is de bescheidenheid zelf. Vraag het haar direct. Bevrijd haar van die eerste klas. Vreemd. Maar we denken er alleen aan met kerstmis. Als we haar kerstkaart bekijken. Weer een jongen. Weer een jongen. Eindelijk een Roderick voor je, Charles. Roderick Brandon Bayard. een echte vechtersbaas. Dag, lieve kleine schat. Word mij niet al te vlug groot. Ja, da, da. Blijf maar net zoals je bent. Dank u, zuster. Blijf maar net zoals je bent. Nu heb ik drie kinderen. Eén, twee, drie. Twee jongens en een meisje. Een hele verzameling. Het is geweldig. Waar zeg je, Hilda? Oh, daar is Nicht Ermengard. Kom binnen, Nicht. Wat heerlijk om hier weer bij jullie te mogen zijn. De tweelingen zijn al dol op u, Nicht Ermengard. Loosje ging dadelijk naar u toe. Hoe zit dat ook weer met de familierelatie, Nicht Ermengard? Genevieve, dat is nou echt iets voor jou om dat uit te zoeken. Eerst nog een stukje kalkoen. Wil er iemand nog cranberries? Even nadenken. Grootmoeder bij jaar. Was u, jouw grootmoeder bij jaar, was een achternicht van mijn grootmoeder Haskins. Via de Wainwrights. Ja, dat staat allemaal haarfijn beschreven in dat boek boven. Interessante lectuur. Onzin, zo'n boek hebben we helemaal niet. Ik heb alleen dingen overgenomen van grafstenen. En ik wil je wel zeggen dat je heel wat mos moet wegkrabben om een overgrootvader te ontdekken. Ik heb eens gehoord dat grootmoeder bij jaar met een vlot de Mississippi-placht over te steken, toen er nog geen veerdiensten en bruggen bestonden. Zij stierf voordat Genevieve en ik geboren waren. Ja, de tijd gaat snel in zo'n groot nieuw land als dit. Nog wat cranberries, nicht Ermengard. In Europa moet de tijd wel kruipen met deze afschuwelijke oorlog. Och, een oorlog zo nu en dan is misschien nog niet zo kwaad. Ruimt een hoop gif op. ...dat zich in allerlei landen heeft verzameld. Het is net een steenpuist. Maar Charles toch? Ja, net een steenpuist. Nou kijk, daar komen de tweelingen. Ziet u er niet fantastisch uit, moeder? Laat je eens bewonderen, jongen. Moeder, laat Robert met zijn polen voor mijn postzegels afblijven als ik weg ben. Sam, zul je ons nu en dan eens schrijven... Niet vergeten toe. U zou me best zo nu we dan een zo'n heerlijke cake van u kunnen sturen, nicht Umelgaard. Natuurlijk zal ik dat doen, lieve jongen. Als jij geld nodig hebt, jij weet dat we vertegenwoordigers hebben in Parijs en in Londen. Nou, tot ziens dan. Uit de kerk kwamen, sprak ik nog even met mevrouw Fairchild. Ze vertelde me dat het met haar ischias wat beter gaat. Ze laat je hartelijk danken voor je kerstgeschenk. Was het niet een naaimandje? Het was een prachtige preek. En ons glas in loodraam deed het zo mooi, Leonora. Zo mooi! Iedereen had het erover. En iedereen sprak ook zo hartelijk over Samuel. Neem me niet kwalijk, Leonore, maar het is veel beter om wel over hem te praten. Nu we toch allemaal voortdurend aan hem denken. Hij was nog maar een kind. Hij was nog maar een kind, Charles. Doe, lieveling. Doe nou. Ik moet hem zeggen hoe geweldig flink hij was. We lieten hem zomaar weggaan. Ik moet hem zeggen wat hij voor ons allemaal betekent. Het spijt me. Ik moet even wat rondlopen. U hebt gelijk, nicht Ermengard. Het is het beste om wel over hem te praten. Kan ik niet iets doen? Nee. Alleen de tijd kan hier helpen. Wat is er aan de hand? Waarom doen jullie allemaal zo somber? We hebben heerlijk geschaat vandaag. Ga zitten, Roderick. Ik heb je iets te zeggen. Ze waren allemaal op het ijs. Lucia heeft de hele tijd met Dan Crichton gereden, ergens achteraf. Wanneer horen wij het nieuws, Lucia? Nou, wanneer? <totstuk> Waar heb je het over? Lucia <totstuk> gaat ons gauw verlaten, moeder. Dan Crichton, notabene. Roderick, ik heb je wat te zeggen. Ja, vader. Roderick, is het waar dat jij je gisteravond op de country club hebt misdragen en op het kerstbal nog wel? Nu nee, niet, Charles. Doe alsjeblieft. Dit is ons kerstdiner. Nee, dat is niet waar. Nee, heus, Vader, het is niet waar. Het was die ellendige Johnny Lewis. Wat kan mij die Johnny Lewis schelen? Wat ik wil weten is of een zoon van mij... Doe, Charles, alsjeblieft. Uit de eerste familie van de stad. Ik verfoei deze stad en alles wat erbij hoort. Al jaren. Jij hebt je gedragen als een verwende aap, jongens, Een verwende en onopgevoede aap. Wat heb ik dan gedaan? Wat heb ik voor verkeerds gedaan? Jij was dronken. Maar je bent onhebbelijk geweest tegen de dochters van mijn beste vrienden. Wat hij ook gedaan heeft. Zo'n afschuwelijke scène is zinloos. Charles, ik schaam over je. Grote god, je moet je wel bezuipen in deze stad. Om te vergeten hoe stomvervelend alles hier is. De tijd kruipt hier zo dat het lijkt dat u stilstaat. Heel goed, jongeman. Dan zullen wij die tijd eens wat productief gaan maken. Jij verlaat de universiteit en 2 januari kom je bij ons op de BJA-fabriek. Ik heb wel wat beters te doen dan op die oude fabriek voor jullie te komen. Ik ga ergens heen waar de tijd niet stilstaat. Roderick, Roderick, kom nou eens even hier. Charles, waar gaat hij heen? Ach, stil, mijn moeder, hij komt wel weer terug. Nou, ik moet naar boven mijn koffers te pakken. Ik hou geen één kind over. Sst, moeder, hij komt wel weer terug. Hij is naar Californië toe of zoiets. Nicht-Ermengaard heeft mijn koffer al gepakt. Duizendmaal dank, nicht-Ermengaard. Ik kom gauw terug. Het is een stralende dag. Na de kerk ben ik nog even bij mevrouw Forster langs gegaan. Ze heeft telkens weer aanvallen van Ischias. Heeft ze veel pijn? Ach, ze zegt dat het over honderd jaar toch allemaal niets meer uitmaakt. Ze is een dappere kleine Stoïcijn. Kom, nog een dun stukje wit vlees, moeder. Mary, geef mij het bord van mijn nicht eens aan. Wat heb je daar, Mary? Oh, het is een telegram van Lucia en Dan uit Parijs. Veel liefs en prettige kerstmis voor jullie allemaal. Ja, ik schreef ze dat we van hun bruidstaart zouden eten en aan hen zouden denken vandaag. Het schijnt al vast te staan dat ze in het oosten gaan wonen. Zelfs mijn dochter komt niet in de buurt wonen. Ze hopen een huisje te laten bouwen ergens aan de kust ten noorden van New York. Er is geen kust ten noorden van New York. Nou ja, ten oosten of ten westen dan, het doet er niet toe. Ja. Donkere dag. Wat gaat de tijd langzaam zonder jonge mensen om je heen? Ik heb ergens drie kinderen. Eén van hen heeft zijn leven gegeven voor zijn vaderland. En één van hen verkoopt aluminium in China. Ik kan alles verdragen. Behalve dat afschuwelijke roet overal. We hadden al lang geleden hier weg moeten gaan. We zijn omringd door fabrieken. Elke week moeten we schone gordijnen ophangen. Maar Genevieve... Ik hou het niet uit. Ik hou het niet meer uit. Ik ga naar het buitenland. Het is niet alleen die roet die door de muren van dit huis heen dringt. Het zijn de gedachten. Het is de herinnering aan wat geweest is. En wat er geweest had kunnen zijn. En iets in dit huis dat je het gevoel geeft of de jaren weggemalen worden. Mijn moeder stierf gisteren, niet 25 jaar geleden. Oh, ik ga in Europa wonen. En daar sterven. Ja, ik zal de oude vrijster uit Amerika zijn die haar leven eindigt in een pension in München of in Florence. Genevieve, je bent moe. Kom, Genevieve, drink een glas koud water. Mary, zet het raam een beetje open. Het spijt me, het spijt me. Ik denk wel dat Genevieve bij ons terug zal komen. Ja. Je had vandaag uit moeten gaan, Leonore. Het was zo'n dag dat alles met rijp bedekt is. Heel erg mooi. Leonore, vader en ik gingen op een dag als vandaag altijd samen schaatsen rijden. Ik wou dat ik me wat beter voelde. Wat? Heb ik nu twee invaliden tegelijk te verzorgen? Kom, nicht Armengard, u moet beter worden en me helpen Charles te verplegen. Ik zal mijn best doen. Nou, goed dan, Leonora. Ik zal doen wat je vraagt. Ik zal die aap van een jongen een brief schrijven en hem alles kwijtschelden en vergeven. Het is kerstmis. Ik maak er een telegram van. Ja, ja, dat doe ik. Het geeft me zo'n troost jou bij me te hebben. Mary, ik kan echt niet eten. Nou, goed dan. Misschien één dun plakje wit vlees. Toen ik uit de kerk kwam, sprak ik mevrouw Kie nog even. Ze vroeg naar de kinderen. In de kerk voelde ik me erg trots toen ik onder onze ramen zat, Leonora. En naast onze koperen gedenkplaten. De bijjaarbanken. Ik ben er zo aan gehecht. Zal zou je erg boos op me zijn als ik dit jaar wegging om bij de kinderen te logeren? Nee, waarom? Ik weet hoe ze naar je verlangen en je nodig hebben. Vooral nu ze hun nieuwe huis gaan laten bouwen. Je zult niet boos op me zijn. Dit huis is van jou, zolang als je er wilt wonen, dat weet je. Ik begrijp niet wat jullie tegen het huis hebben. Ik ben gewoon dol op het huis. Ik kom gauw terug. Voor je het weet ben ik weer hier. En dan kunnen we elkaar s'avonds weer voorlezen. Nee, Mary, ik ben van gedachten veranderd. Zou jij buiten willen vragen of ze een advocaatje voor me klaarmaakt? Toch zo'n lieve brief van mevrouw bijjaar van Mary. Zo'n lieve brief. Dit is hun eerste kerstdiner in het nieuwe huis. Ze zullen wel erg gelukkig zijn. Ze noemen haar moeder bijjaar, schrijft ze, alsof ze een oude dame was. En ze zegt dat ze het gemakkelijker vindt om een rolstoel te gebruiken. Het is een allerliefste brief. En Mary, ik kan je een geheim vertellen. Het is nog een groot geheim, denk eraan. Ze verwachten een kindje. Is dat geen goed nieuws? Nou ga ik een beetje lezen. Lieve kleine Roderick. Lieve kleine Lucia.